Jobboot met het NOS Journaal. Opnieuw heeft zich bij toen ineens vier veiligheidsagenten het podium opsprongen. Ze wilden hem beschermen tegen een man... die door de veiligheidslinie was heengebroken. De dreiging was snel voorbij en de man werd afgevoerd. Wat hij wilde is niet duidelijk, zegt een woordvoerder. Gisteren werd een campagnebijeenkomst in Chicago afgelast... omdat er een gevaarlijke situatie was ontstaan. Aanhangers en tegenstanders van de omstreden vastgoedmagnaat... dreigden elkaar te lijf te gaan. Zo'n 450 vrijwilligers die taallessen geven aan vluchtelingen... krijgen vanaf maandag extra begeleiding. Dat heeft minister Asje gezegd in het tv-programma Eén Vandaag. De vrijwilligers leren in een cursus hoe ze beter les kunnen geven. Het project wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De honderden vrijwilligers geven les in azc's en bibliotheken. Velen van hen hebben geen of weinig didactische kennis... en worden daarin bijgeschoold. Ze leren tijdens de training onder meer... hoe ze met verschillende lesmethoden moeten werken... De man die vanmiddag in Eindhoven door een agent is neergeschoten... had kort daarvoor een agent tegen de grond geslagen. Dat meldt de politie. Op beelden die een buurtbewoner maakt is te zien dat de man achter de agenten aanzit. Er ontstaat een worsteling waarbij een agent op de grond terechtkomt. Zijn collega trekt daarop zijn wapen en daarna klinken twee schoten. Mogelijk zou de verdachte de politie ook hebben bedreigd met een scherp voorwerp. De neergeschoten man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de Eredivisie heeft FC Twente in eigen huis gewonnen van PEC Zwolle. Het werd in Enschede 2-1. Eerder vandaag liepen zo'n 4000 FC Twente supporters naar het stadion van hun club om steun te betuigen. De club verkeert in financieel zwaar weer en dreigt de licentie om betaald voetbal te mogen spelen kwijt te raken. Vanavond worden nog drie wedstrijden in de competitie gespeeld. PSV Heerenveen, Willem II AZ en Excelsior FC Groningen. Het weer vanavond en vannacht helder. Kans op lichte nachtvorst. Morgen weer zonnig. Alleen in het noorden in de ochtend ook wat bewolking. Het wordt dan ook weer rond de 10 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Met Mario Zand zaterdagavond op DCF Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws en niet te vergeten... de party op tijd en de 10 boven beste plaat voor de dansvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Mavonsum met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zojuist hoort u op de radio Sam Veldt... samen met Joe Clear met de Forgiveness. Onderweg zometeen James Morrison, maar is die verder, Grant... Dus samen met Merica Greenman vanaf komst van zijn nieuwe album. Je hoort hem nu Give Me Some. by being who you are, so I say let them talk and don't be shy, Emma, keep your head up high, I no longer listen to the ones who the the say, say there's only black and white right and only one right way, give a, me some time, and I'll figure it that out, Dat was muziek van Emma Bell met Fortune Cookie, deze samen met Milo en Alfred James Morrison met I Need You Tonight. Zaterdagavond is het vandaag, en ik heb nog een beetje show nieuws voor je. Mariah Carey die gaat een reality-serie maken rond haar concert in Las Vegas en tour in Europa. Nou Volgens mij de laatste berichten waren dat ze niet zo goed in kan zingen, maar de serie rond het werk en persoonlijke leven van de zangeres gaat waarschijnlijk uh, Mariah Square heten. Dat weet de US weekly te melden. Maar hij kijkt eruit uit om moment momenten uit haar persoonlijke leven te delen. Het laat zeker een andere kant van haar zien, zegt ze zelf. Het idee voor de show komt uit de koken van haar nieuwe manager, die ze vorig jaar aanstelde. Een uh, voormalig tv-producent. En Carrie is al even bezig met het vastleggen van het drukke leven. Ondanks werd ze al gespot met een camerateam uh, om haar heen. Toen ze het Oscar-feest van uh, Elton John uh, bezocht... viel ze op uh, met haar entourage. Het leek erop dat ze haar eigen camerateam had gekocht. Met de uh, gedrag die er toen was. Ze wilde er zeker van zijn dat haar team de juiste beelden opnam. En het worden natuurlijk alleen uh, de, de, de beelden die zij goedkeurd. Hè? Want als het niet goed is, dan wil ze natuurlijk niet op beeld. Dat... Ja, maar we gaan het allemaal meemaken. Dus een uh, mogelijke uh, nieuwe tv-serie genaamd. Mariah Squad. Dus we zijn benieuwd. We houden je zeker op de hoogte zodra het uh, bekijkbaar is. En dan, uh, dan gaan we het je ook vertellen. CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zometeen onderweg de partyagenda. Wat voor leuke feestjes en omgaande... Op uh, deze zaterdag, 12 maart 2016. Maar hier nog even muziek. Ander Paak met AMI Round to the met uh, Schoolboy Q. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Well uh. Zandvoort. Met, uh, Love the one you wit. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feest daarom gaan op deze zaterdag 12 maart. Nou, vanavond om 11 uur ben je welkom in de, in de escape in Amsterdam... met het wekelijks feestje Brainwash. Het begint uh, allemaal om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die is er vandaag niet bij. Die is volgens mij het genieten van een welverdiende vakantie. Maar in ieder geval wel. Brian Chandro en Santos. Jethro Gallen. Tom Bolt en uh, Miss Banti zijn aanwezig. Dus vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam... maar voor meer informatie checken wekjes escape.nl. En, escape en dan kan je waarschijnlijk ook zien wanneer Raimundo weer van de partij is. Ik denk dat hij ergens in Spanje op vakantie is... maar het kan ook zijn dat hij ergens anders vanavond geboekt is. Maar het is natuurlijk zijn, zijn avond brainwash, zijn idee, zijn ontwerp. En nou ja, vanavond dus geen uh, Raimundo. Hoe meer feestjes vanavond? Nou natuurlijk. Vanavond uh, in Air in Amsterdam, TikTok 5 Five Year Anniversary. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. De, de intra is 18 euro 50 met onder andere de, de Party Squad. Face DJ Ruud, Girls Love DJs. FS Green, Sam Blas en uh, Rainer Brugs en Murda. Washington en nog veel meer. Dat is vanavond allemaal in uh, Club Air in Amsterdam. Het feestje TikTok 5 Year Anniversary. En vanavond in de marktkantine hebben we Next Mondays Hangover. 5 Years. Ook dat bestaat blijkbaar al vijf jaar. Het begint allemaal om 11 uur tot 7 uur in de ochtend in de marktkantine. En uh, voor meer informatie checken we de website markcantinie.nl... of uh, next Monday's uh, hango, Hangover, moet ik zeggen. En de lijnop is uh, onder andere DJ Koos, Isolé, Die Vogel, Ada... en in room 2 hebben we Sam Chemistry en Friends. Dat is vanavond allemaal in de Markcantinie in Amsterdam... met next Monday's Hangover, 5 Years. En vanavond in de Melkweg natuurlijk het, week, het is een beetje encore. Het begint rond middernacht... En iedereen is, uh, ja geen idee. Ik, ik heb alleen op de flyers aan de voorverkoop 11,35 euro dus uh, houdt op 15 euro ongeveer. Dan uh, dan kom je aardig in de buurt. Voor meer informatie check de website voor de zekerheid: melkweg.nl met uh, een hele lijn op waar ik uh, dat hele materiaal nog niet van heb. Dus uh, dan moet je maar even kijken op de melkweg.nl voor de exacte lijst met uh, met DJs. En vanavond in de Panama hebben we Disco Train. Als je meer houdt van de jaren 70, 80 en 90. Het begint allemaal om... Uh, Disney inmiddels al begonnen trouwens. Het begon om 9 uur. Nu tot vroeg in de ochtend. In de Panama vanavond. interrace 15 euro. En de muziek natuurlijk uh, 70's, 80s en 90s. Met onder andere DJ Swent, Johan en Peet. En voor meer informatie checken uh, disco-train.nl. Of de Panama.nl. En de Disco Train dat, uh, reist door heel Nederland. Uh, ik hoorde laatst dat ze in, uh, in, uh, in, uh, in Rotterdam waren, in Den Haag. En nu dat dus in, uh, in de Panama voor mij voor de tweede keer alweer. Dus het disco train. En vanavond in de Panama in Amsterdam. En vanavond in de Ziggo Dome. De Grand Next Level in Dance. Die is allemaal al begonnen. En uh, ja, duurt maar tot 12 uur. Dus eigenlijk heb je er eigenlijk geen ene fuck aan. Je betaalt 55 euro. Met de Federal Grand Dus uh, het maakt op de tijd niet helemaal, maar uh, waarschijnlijk is dat een voorprogramma. Dus uh, meer informatie heb ik er even niet over. Dus uh, van 7 tot 12 is een beetje kort hè, voor 55 uur. Dus dat zal waarschijnlijk wel uh, de hele nacht duren. Dan moet je even kijken op, uh, op de Zigodome of anders op, uh, op de website van uh, van, van Le En vanavond in de lichtfabriek in Haarlem hebben we Woman Sensation Goes Gay. Begint op 10 uur, duurt tot 3 uur vannacht. Iedereen 12,50 euro. Voor meer informatie checken we de Lichtfabriek.nl. Gewoon Lichtfabriek en niet zonder het of zonder de, maar gewoon Lichtfabriek.nl. Met onder andere. Funky Diva's ass, DJ Natasha. En Rachel komt voorbij zijn zangeres. Het DJ Flexi Prank met Robert Bakker en saxofoon. En DJ Bam Bam en Ladies Dance Center. Dus eh. Uh, wordt, uh, wordt heel groot aangepakt. Woman Sensation, dus uh, En eh. Uh, ja. Yeah. Ben je homo, transgender, travestiet, lesbienne of ben je hetero en vind je het leuk om te komen? Iedereen is welkom op het feest, want iedereen wordt gewoon keihard geaccepteerd. Zoals het ook hoort in Nederland. Hè? En vanavond in de Stalker hebben we High, high Society, dus de, de haaien. Josh, de High Society begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, checken even de website clubstalker.nl... met onder andere Le Cobo's, Dominique Brooks, Tony Perron. En in de bovenzalen is het de Disco Collective. Dat is allemaal vanavond in de Stalker in Harlem High Society. En tot zover ook de partyagenda. We gaan door met muziek. Hier is Oliver Helders. samen met Rumors met Ghost... Als TJR, Art samen met Savage met We Wanna Party en daarvoor Sick Individuals en uh, DBSTF met Into the Light. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaatsen toch? Deze week op 10: Maddie, Kashmir en Felix met Touch, Futing Maddie. Op 9 deze week: Don Diablo met Tonight. Op 8: Hardwall en uh, Jake Reese met Run Wild. Op 7: Chocolate Puma met Listen to the Talk. Op 6 deze week: Gerson Jackson met uh, Take It Easy. En op 5. Savage en TJ met wat je zojuist gehoord hebt met We Wanna Party. Op vier, Pick and Damn met Crowler. Op drie, Basti Grub Natch met Oh Baby Dance. Deze week op twee, Dimitri Vegas en Like Mike met Arcade. Deze week op één. En de tien, boven beste plaats van de dansen, Axel met Barricade. De klapmix, je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. We are the beat to live today. We are the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 Rocket. it Sander Kleinenberg, samen Def met We Wee En daarvoor muziek van John Daalbeck en uh, Luke uh, MC Master met New York City. En daarvoor natuurlijk de nummer 1 en de team boven beste plaats van de dansgroep. Het was actual met Barricade, de klapmix, En toen zover het eerste uurtje van de was. Niet getreurd, zometeen. DJ Mouse met zijn Global House 5 naar de break. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met de beste van de clubs. Uit Italië met DJ Carlos Kelly. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Tot zometeen na de break. En ik laat je achter met Girls Love DJ's... producing Elizabeth Troyman in my head. We've been through it all, from the time back